Ik heb hard gewerkt, heb bakken geld gemaakt. Veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt. Nu heb ik niks meer, alleen de Spaanse zon. Zat op de hoogste troon. maar mijn koninkrijk viel om. Was ik maar terug waar ik begon. Ik ben de king, king, king. Zo manke chink. De top staat er alleen je moet werken voor uw centen ja daar is hoe dat het wint niet gek voor een klein ondernemer maak af waar ik aan begin maar waar is mijn koningin ja waar is mijn koningin ik ben de king Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus ga maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.